Bommel, hoorspelserie naar de verhalen van Martin Toonder in de bewerking van Peter Tenuil. Vandaag vertelt Wimi Wilhelm de Giegelgak, deel 1. Stel dat u een wens mag doen die verhoord wordt, wat zou u wensen? Pas op, want wanneer men niet heel duidelijk weet wat men wil, zijn de gevolgen soms betreurenswaardig. Dat leert ons het nu volgende verhaal over de Giegelgak. Op een mooie dag in de lente besloot Tom Poes om een wandeling te gaan maken. En omdat hij een heel eind voorbij de horizon wilde gaan, nam hij een bundeltje met eten mee dat hij aan een stok over zijn schouder droeg. Om een uur of twaalf was hij op een verlaten plek aangekomen die geschikt leek om wat te rusten. Hij ging dus tegen een dikke boom zitten en pakte zijn maaltje uit. Tevreden bekeek hij het, terwijl hij zich afvroeg of hij zou beginnen met iets zoets of iets hartigs. Maar in deze bezigheid werd hij gestoord door een schaduw die over zijn voeten geworpen werd. Door een schamelig grijsaard. Wel ja, wel ja, dat zit dan maar. Dat wentelt zich in overdaad en zwelgt in aardse genoegens. Braspartijen en geslemp. Zo erg is het toch niet? Dit is alleen maar een twaalf uurtje. Heel gewoon. Heel gewoon? Ik kom van verre. En het is lang geleden dat ik zo'n overdaad aanschouwd heb. Schaamt ge u niet dat ge een volkomen zwerver laat staan terwijl ge u te buiten gaat aan voedsel en drank? He Hebt u honger? Mijn maag knort. Oh. Mijn ingewand knaagt aan mijn gebeente. En dit doorvoede kereltje vraagt of ik honger heb? Bestaat er dan geen mededogen meer? Zeker, ik heb ook trek. Maar als het. Zo erg met u is, zou het mij niet smaken. Neem maar waar u zin in hebt hoor. Mm. Mm. Mm. Mm. Het was weinig, maar het was iets. Na deze simpele beten zal mijn verdere tocht mij gemakkelijk vallen. Oh. Wel nu. Waarom zegt ge niets? Um. Waarom begint ge nu niet te schimpen? Ik heb uw gehele mondvoorraad opgemaakt. Ja. Er is niets meer voor u over. Dat zie ik. U moet wel een erge honger gehad hebben. Jongen, het spijt me dat ik niet meer bij me had. Gij hebt een mooi karaktertje. Nou. Ik heb uw voedsel opgegeten zonder een kruimel over te laten. Ja. Maar toch scheldt ge niet. Dat siert u, mijn vriendje. Nou. Dat treft men niet vaak vandaag de dag. Nee. Men zwelgt en brast en laat zijn naasten verkommeren. Zo geweldig was er nu ook weer niet. Mooi. Zo mag ik het horen. Je mocht een wens doen. Omdat je zo braaf bent. Een wens. Ik heb geen wensen. Geen wensen. Nee. Geen zak met goud. Geen eer of roem. Nee. Geen macht. Geen kasteel of auto of... Nee. En zelfs geen bromfiets. Nee, er komt altijd narigheid van wensen. Men krijgt niets voor niets. Gij zijt te wijs voor uw jaren. Oh. Gij zijt een vroedertje. Ja. De domheid om geen wens te doen... Ja. is even groot... als het onmogelijke te wensen. Hm. Leer dat van mij. Dat kan wel zijn. En toch wens ik niets. Nou, dan moet je het zelf maar weten. Ik zal u echt één goede raad geven. Zoek de kern. Hm? Zoek altijd de kern. Onthoud dat. Zoek de kern. Zoek altijd de kern. Zoek de kern. Daar ben ik niet veel wijzer van geworden. De, de raad van die oude man komt me nogal duister voor. Maar ik zal het toch onthouden. Vriend. wat loop je daar tegen jezelf te praten? Heb je zorgen? Zorgen niet, maar wel een beetje honger. Ik heb mijn twaalf uurtje aan een arme oude zwerver gegeven en die heeft zelfs geen korst voor me overgelaten. Oh, zoiets moet je ook niet doen. Arme oude zwervers zijn geen heren, dat weet iedereen. Stank voor dank is alles wat ik krijg. Oh, hij was wel dankbaar. Ik mocht een wens doen. Een wens? Zo, zo. En, en wat heb je wel gewenst? Iets verstandigs hoop ik. Niets. Ik heb niets gewenst. Niets? Ach, zoiets doms heb ik nog nooit gehoord. Ach, waarom overkomt mij zoiets nu niet? Ik als heer met onderscheidingsvermogen zal wel weten wat ik moest wensen. Maar misschien is het nog niet te laat. Welke kant is die uit opgegaan? Nee. Vlug, er is geen tijd te verliezen. Hij liep in oostelijke richting, ja. maar ik... ik Ze niet! Misschien kan ik die tijd nog ongedaan maken. Ik zal proberen te redden wat er nog te redden valt. Oh. Joost, maak vlug een picknickmand klaar. Eenvoudig maar goed. Met een koude kip, wat gebak, een broodje met kavia... en nog een paar van die dingen. En doe er een flesje wijn bij. Het is voor een arme oude zwerver. Als je begrijpt wat ik bedoel. Oh, die oude man is al lang weg. U zult hem nooit meer vinden. Trouwens, waarom wilt u hem vinden? Waarom? Omdat ik een wens wil doen natuurlijk. Als jij zo dom bent om niets te wensen... moet ik dat goedmaken, dat is duidelijk. Maar wensen geven altijd narigheid. Dat weet u toch? Jij praat nadat nou je verstand hebt... Ik weet niet wanneer ik terugkom. Wacht vanavond dus niet op me Joost en maak wat eten voor zo'n poes klaar. Hij heeft honger. In oostelijke richting zei de jonge vriend. Als ik de zon in de rug houd, kan het niet missen. Maar toen de avond gevallen was, liep hier Brommel nog steeds met zijn picknickmand door het woud. De volle maan scheen reeds aan de hemel. En de vogels zwegen al enkele uren. Maar van de oude zwerver was geen spoor te bekennen. Bah. Daar loop ik nu met een mand vol voedsel om een goede daad te gaan doen. Maar er is niemand die er prijs op stelt. Zo vergaat het mij nu altijd. Het is niet eerlijk. Een oppervlakkige knapels tompoes krijgt een kans zonder dat hij er iets voor doet. Maar een beproefd heer slooft eruit zonder een kans te krijgen. Bah. Ik ben wel gek om nog langer die zware mand voor te zeulen. Oh, oh. Maar het is tenslotte zon als het bederft. Koude kip. Trouwens, ik heb honger en ik moet aan mijn gezondheid denken. Oh, broodje ja. En het is beter aan mij besteed dan aan zo'n zwerver die er niet eens is... als men hem wel aan hem wil bewijzen. Oh, Kijk of het gebak nog broos en knapperig is... Wel ja, dat zit er maar. Dat zwelgt in spijs en drank en wentelt zich in overdaad zonder te denken aan een oud en voorkommend trekker. Is er dan geen barmhartigheid meer? Oh, dat gaat te ver. Een bommel zwelgt niet, want een heer kent de manieren. En dit is geen overdaad, het is heel gewoon wat eten dat ik heb meegenomen. om er een goede daad mee te doen, uh, als u begrijpt wat ik bedoel. Uh, zei u dat u honger hebt? Honger? Mm -hmm. Mijn ingewanden rammelend om mijn gebeenten mijn maag knort... en deze doorvoede dikzak vraagt of ik honger heb. Bestaat er dan geen mededogen meer? Ja, er is geen twijfel aan, dit is de man die ik de hele dag al gezocht heb... Blijf kalm, Olly. Bewijs nu dat je je hersens kunt gebruiken. Um, hier, die mag je hebben, goede vriend. Laat het je maar goed smaken. Mag ik dit allemaal hebben? Mm -hmm. Al dit kostelijke voedsel? Mm -hmm. Deze hele korst? Mm -hmm. Weet je zeker dat je jezelf niet tekort doet? Ach nee, een heer kijkt niet op een kleinigheid als hij iemand een weldaad kan bewijzen... Tas toe en laat het u smaken, vriend. Zo. Op. De smaak was goed. Fijn. Ik proef dat het u zelf aan niets laat ontbreken. De hoofdzaak is dat het u goed gaat, niet waar? Ja, zo is het. Als het mij goed gaat, gaat het iedereen goed. Zij mijn brave vader altijd. En daar houd ik mij aan. Leven en laten leven. Ach ja, het zou te wensen zijn dat iedereen van de bommelse gedachten doordrongen was. Uw wens zal vervuld worden. Iedere weldaad heeft zijn eigen beloning. En dit is dus de beloning voor uw goedheid. Want de domheid van een onmogelijke wens is even groot... Als in het geheel geen wens. Huh? U mag de GAK hebben. Wat mag ik hebben? De GAK. De GAK zal u in staat stellen... om de bommelse gedachten overal te laten doordringen. Wat is de GAK? Waar is de GAK, bedoel ik? Als u begrijpt wat ik bedoel. Hier is een landkaart. Huh. Zoek en zult vinden. Oh. Zoek en ge zult vinden. Ja. Zoek en ge zult vinden. Zoek en ge zult vinden. Ja. Het was een aardige uh, oude baas. Hm. Uh, veel eten deed hij niet. Toen hij kwam was alles trouwens haast op. Om... Oh. Maar hij was erg blij met de korst die ik hem gaf. Uit dankbaarheid mag ik de Gak hebben. De Gak? Hm. Wat is dat? Oh, uh, heel gewoon de Gak. De Gak zal mij in staat stellen om de bommelse gedachten uit te dragen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Nee, dat begrijp ik niet. Waar is die Gak dan? Hoe ziet hij eruit? Je vraagt te veel. Ik heb een landkaart van de oude heer gekregen. Oh. Zoek en zult vinden, zei hij. En daar houd ik me aan. Morgen ga ik zoeken, dus dat is in orde. Hm. Ja, ja, ja. Maar wat is die bommelse gedachte die u wilt uitdragen? Wel heb je ooit. Dat weet toch iedereen die mijn leven en strijden oplettend heeft gevolgd. De bommelse gedachte is natuurlijk om... Kijk, de bommelse gedachte houdt in dat... Ja? Ja, om kort te zeggen... Ach, wat? Dat is een onzinnige vraag, jonge vriend. Jij moest het weten. Je bent grootgebracht met de bommelse gedachte. Kom aan, ik ga slapen. Morgen gaan we weer de Gak vinden. En dan snap je het vanzelf. Welterusten, Tompoes. Kijk, moeten we nu naar links of naar rechts? Dat is de vraag. Die oude heer zei dat ik het zou vinden als ik maar zocht. En daar houd ik mee aan. Waar moet ik zoeken, Tompoes? We moeten naar het Gaksand. Daar staat tenminste een kruisje. Het Gaksand. juist. Hmm, waar is dat ergens, jonge vriend? Kan je niet duidelijker zijn? Er staat maar één weg op de kaart, maar ik zou niet weten welke weg dat is, want er staat geen naam bij. Aan jouw hulp heb ik niet veel. Het is gelukkig dat ik een fijne neus voor dit soort dingen heb. Die ene weg is natuurlijk de weg waarop we rijden, dat is duidelijk. Hij dacht er het zijn ervan, maar omdat hij zijn vriend kende, zweeg hij verder. En zo stuurde heer Bommel zijn voertuig dus zelfverzekerd voort. Het landschap werd steeds kaler en meer verlaten. Totdat er bij een kromming van de weg plotseling een wijde vlakte zichtbaar werd. Oh, zand. Allemaal zand. Dit moet het graksand wezen. Als u het zegt, zal het wel zo zijn. En wanneer dit dan het gakzand is, moeten we daarbij dat huisje zoeken. Want daar staat het kruisje ongeveer. Je ziet het wie zoekt zal vinden. Dit is dus het gakzand. En in het gakzand is de gak. Dat is duidelijk. Kom aan, laten we maar eens aankloppen. Misschien kan de eigenaar van deze hut ons de GAK wijzen. Dag, Luitjes. Komen jullie vormpjes kopen? Thomas Wachel, jij hier? Weet je ook waar de GAK is? De GAK? Nee hoor, die weet ik niet. Kom binnen, dan kunnen jullie uitzoeken wat voor vormpjes je wilt hebben. Wat zeur je toch over vormpjes, jonge vriend? Zandvormpjes? Ik heb alle soorten hoor, puddingjes en vissen en sterretjes en van alles. Zoek maar uit, ze zijn enig. Hm. Hoe ben je op het idee gekomen om hier zandvormpjes te gaan verkopen? Ik kwam een oude meneer tegen, hij had reuze honger, zei hij. Echt zielig hoor. Nou, toen heb ik hem de kaas van mijn brood laten eten en toen mocht ik een wens doen. Jij ook al? O, wat heb je gewenst, Wammes? Om lol te hebben, natuurlijk. En toen zei hij dat dat een domme wens was. En dat de domheid van een domme wens even groot is als helemaal geen wens te doen. Loop naar het gakzand, zei hij. En toen? Nou, toen ben ik naar het gakzand gelopen, nogal wie dus, hè. Maar lol is hier niet, hoor. Het is hier echt saai. Nou... Toen heb ik zandvormpjes gekocht, want ik dacht dat daar wel een zaak in zou zitten. Maar de zaak gaat slecht, hoor. Jullie zijn mijn eerste klanten. Wij zijn geen klanten, we zoeken de GAK. Die moet hier zijn, volgens mijn kaart. Hé, wat sneu. Weet je het zeker, dat je geen puddingjes wil maken? Er is hier reuze veel zand. Nee. Wil je dan niet een beetje lol maken? Nee, ik zoek de GAK. Diezelfde grijzer die jou lol liet wensen heeft mij een gak beloofd. En daar houd ik mee aan. Die ouwe is een jokkebrok. Ik heb geen lol en jij hebt geen gak. Het is allemaal ruis oneerlijk. Wacht eens even. Wat? Ik heb het. Dit is de gak. Daar hangt een kaartje aan waar het op staat. Kijk maar. Gak uitdragend soort. Het lijkt me een soort Knol toe. Wat mal, laten we ermee gaan voetballen, luidjes, kunnen we lol hebben. Zwijg, dit is een groot moment. De gak zal mij in staat stellen om de Bommelse gedachten uit te dragen. En zie daar, daar is hij. Een heel bijzonder ogenblik, jonge vrienden. Oh, wat enig! Wat is een gak? En wat is de Bommelse gedachte? Twee dwazen kunnen meer vragen dan een heer kan beantwoorden. Geef mij de gak, Tompoes. Dan ga ik uitdragen. Hm. Uitdragen. Jawel, gemakkelijk gezegd. Maar hoe draagt een gak uit? Wat moet ik met het ding doen? Zeg dan niets, Tompoes. Je staat daar maar en laat mij weer alles alleen doen. Hm. Ik ga hem in de grond stoppen. Misschien gaat hij wel groeien. <lacht> zo gezegd, zo gedaan. Hij groef een gat, stopte de knol erin en stampte daarna de aarde flink aan. Is dat nou alles? Ik vind het niks enigjes. Ik ook niet. Nu weet ik nog niet hoe die gak eigenlijk werkt. Hoe kan iets dat in de grond zit nu de bommelse gedachten verspreiden? Als je begrijpt wat ik bedoel. Bah, saai hoor. Daar is toch geen lol aan. Die oude meneer heeft me gefopt. Zou dat waar zijn? Zou het allemaal een fopperij zijn? Heel ongepast. Na de weldaden die ik hem bewezen heb. Kijk daar eens. Hier, een soort stroomkje dat uit de bodem omhoog schiet. Het vreemde gewas groeit wel heel snel. Een jonge lood. Een bol stammetje. Kijk, kijk. De bommelse gedachte breekt zich baan. Het was dus toch geen fopperij. Het stroomkje groeit en groeit. Het wordt een boom. Daar op de kruin ontspruiten bladeren. En uit de voet ontwikkelen zich vier wortels. Ja. Oh, nu, nu schijnt de plant klaar te zijn. Hij staat daar rustig in de warme zon... en beweegt zijn schamele kruin in de lauwe wind. De Gak. Een rare boom. Ik begrijp niet hoe die iets uit kan dragen. Het is maar een kale woestijnplant. Het is een Gak. Maar ik geef toe dat die me tegenvalt. Ik had meer verwacht van iets... dat de bommelse gedachten moet verspreiden. Hmm. Wat is dat eigenlijk? Ik weet niet wat u daarmee bedoelt. Dat is een hele mooie gedachte... Iets fijns en teer. Oh. Het is het gedachteleven van een heer, als je begrijpt wat ik bedoel. Oh, dan is hij misschien toch goed zoals hij is. Hmm? <lacht> Men begrijpt niets van mijn fijn gedachteleven. De wereld zou er heel wat beter uitzien als iedereen net zo dacht als ik. Zeg nu zelf. Hoe denk je dan? Ik kan het moeilijk uitleggen, want mijn gedachtenleven is heel diep. Daarom heb ik dan ook een gak gewenst. Die zou het fijntjes kunnen uitdragen. Maar nee, de gak blijkt een rare bolle boom te zijn. Oh, het is allemaal erg pijnlijk. Pijn doet het niet, maar er is helemaal geen lol aan. En dat had die ouwe toch beloofd. Kom gauw. De gak groeit weer. Hé! Hey! <lacht> Wat enig Kijk ze eens lol hebben uh, wat, wat, wat, wat is er aan de hand Nu staan er vijf bomen En daarnet was er maar één Ze dus schijnen erg vlug te groeien ja. Ze verspreiden zich op de een of andere manier Misschien zijn ze bezig om de bonnense gedachten uit te dragen Maar ze lachen alleen maar Misschien hebben ze niets anders Oh, zou het Zeg eens, wat bedoel je daarmee Wat heeft dat domme gichel met mijn gedachtenleven te maken ja, Dat weet ik niet dat gelach is natuurlijk de lol die Wammerswachel gewenst heeft. Die bomen zullen ook wel niet weten wat de bommelse gedachte is. En daarom is dat het enige wat ze kunnen doen. Maar uitdragen doen ze. Kijk maar. Hij wees naar een van de jonge bomen die op vlugge wijze drie uitlopers ontwikkelde. En die schokkerig in hun richting bewoog. Ik kijk niet. Dit is allemaal laag en grof. Dit neem ik niet. Ik... Op dat moment hadden de wortels hem bereikt. Eén ervan lichtte hem beentje en de andere stieten hem ruw opzij. De wortels drongen naast hem op en vroeten zich snel en behendig in de grond. Toen heer Bommel zich na een poosje wat duizelig overeind werkte, was er niets meer van hun werkzaamheid te zien. Maar het was duidelijk dat hij zich onder de grond voortzette. Wat, wat, wat, wat gebeurt hier als iemand begrijpt wat ik bedoel? De Gak groeit nog steeds. Hij is bezig zich te verspreiden me. Zo, lijkt je dat? Is dat alles wat je weet te zeggen? Je staat er maar te giechelen en je doet niets om je oudere vriend en beschermer te beschermen. Ik giechel niet. De Gak giechelt. En Wammers waggel trouwens ook. Dit, dit, dit is niet gewoon niet. Is dit nu de bommelse gedachte die ik gewenst heb? Het, het, is, het is vreselijk. De nacht was gevallen over het grakzand. Een zacht briesje ritselde door de magere kruinen van de bomen... die onverstoorbaar voortgingen met hun vreemde groei. Overal schuivelden de wortels nu over het mulle zand om... na enig vroeten in de grond te verdwijnen... Zo ver het oog reikte, kon men nieuwe gakgewassen op zien schieten. In de hut van Wammerswachel was heer Olly in een bekommerde sluimer gevallen. Tom Poes dommelde ergens in een hoek. De zorgen, de vrolijkheid van de bomen buiten... en de onrustige ademhaling van zijn vriend maakten zijn slaap erg onrustig. Wat is er? Hebt u gedroomd, heer Olly? Ik, ik, ik, ik, ik droom nog. Ik droom te... Dat die gakwortels hier in de hut zijn. Doe, doe dat toch iets, jonge vriend. Oh, maak me wakker. U bent al wakker. <lacht> Dat is nu pas pret hebben. Ik heb nog nooit zo gelachen sinds de lachplaat op de radio. Humor is toch maar een mooi iets. Jij altijd met je verwijten. Een heer schooft zich uit om het mooiere en diepere uit te dragen. En jij weet alleen maar te zeggen dat dat een domme wens was. Ik heb er genoeg van. Ik ga naar huis. Ik vind dat gelach niet mooi en diep. Ik krijg een hoofdpijn dan. Gek hoor. Hij vindt dat lachen niet mooi. Nou, ik wel lekker. Ik vind het enig. Het is ook altijd wat. Ik sta voor een raadsel. Ik heb die Gak gewenst om de bondelse gedachten uit te dragen. En het enige wat die stomme boom doet is lachen en giegelen. Het is beledigend. Wat doe je toch? Waarom rij je niet? Ik kom niet weg. Ja, een giegelgaktak heeft jullie per vast. Ik wil weg. Dat gelach hangt bij de keel uit. en Ik heb volstrekt geen zin in grapjes. Wat mal, ik heb nog nooit zo'n pret gehad. Welkom thuis, heer Olivier. Hebt u een goede reis gehad, als ik vragen mag? Hebt u gevonden wat u zocht? Scheid erover uit. Alles loopt me altijd tegen. Zorg en ellende, dat is mijn deel. Het spijt me dat te horen. Is uw wens niet naar wens geslaagd, als ik zo vrij mag zijn? Wensen? Ik wens er niets meer over te horen, Joost. Onthoud dat goed. Voor mij geen wensen meer. Ik wens alleen maar het rustige bestaan te leiden van een heer van stand. Rustig en teruggetrokken. Met een goed boek bij de haard, als je begrijpt wat ik bedoel. Zoals u wilt. Zal ik een bord pap voor u klaarmaken? Ja, ja. goed. Ik heb een uitnodiging om een lezing te houden, Tompoes. Oh. Een lezing over tuinieren als bezigheid voor heren. <laughs> Kijk, dat is nu net iets voor mij. Zeg nu zelf. Tuinieren. Ja, dat is waar. Mm. U hebt met die GAK heel wat aan tuinieren gedaan. Dat is voorbij. Ook over GAKken wens ik niets meer te horen. Oh. Ik begin een nieuw leven. MUZIEK mm. Volgende dag begraven heer Bommel en Tom Poes zich naar het buiten van Marquise de Kantekleer... waar de kleine club bijeen zou komen om te luisteren naar heer Olli's lezing over... tuinieren als bezigheid voor heren. Dat was een goed idee. Zo'n lezing over tuinieren is leerzaam. Vooral wanneer een deskundig heren houdt. Ja, dan wel. Maar misschien weet ge er ook wel iets van, Amies. Kom aan, doe uw best. We zijn overtuigd dat u ons niet zult teleurstellen... en dat uw voordrachtje ons enige interessante ogenblikken zal verschaffen. Dat is zeker interessant en leerzaam, als u begrijpt wat ik bedoel. De heer uh, Bommel is zo vriendelijk om ons vandaag iets te vertellen over het tuinieren. Men heeft tuinen en tuinen. En aan de tuin kent men de eigenaar. Daarom is het misschien aardig... om een figuur als deze heer uh, Bommel... nu eens zijn visie op een tuin te horen geven. <lacht> um, mm, <ja. tus> het tuinieren als een bezigheid voor heren. Dat staat erboven. Goed, uh, waar ben ik? <laughs> ja, juist. <clears throat> er zijn alle soorten lieden die aan tuinieren doen. Een eenvoudig iemand spit wat in zijn tuintje en plant een simpel gewas. Maar is dat tuinieren? Nee, roep ik uit. Men moet een heer zijn om de ziel van een plant te kennen. Waar hij staat, begint de groei, als iemand begrijpt wat ik bedoel. Het is verbazingwekkend, heer huh? Olly. Ja, wat, wat is er, Tompoes? Poes? Je stoort mij, jonge vriend. Nee. Waar was ik? Ahem. Waar hij staat, begint de groei. Juist. Het is verbazingwekkend om te zien... hoe de plant zich aangetrokken voelt... tot iemand met een fijn en diep gevoelsleven. De grak is geen luie plant. Terwijl heer Olly de vorige dag zijn lezing voorbereidde... en nu op het gazon van de marquise zijn toespraak stond te houden was de boomgroei gestadig voortgegaan. Op dit moment kwamen de eerste wortels ter plaatse aan. Ze rezen boven de grond, tasten een weinig rond en kregen tenslotte houvast aan de figuur van de spreker. Olly, wat is er toch op voet? Je bent mij in de warg. Uh, waar was ik? Oh ja, begint de groei, als u begrijpt wat ik bedoel. De gakwortels vatten hem op forse wijze beet en stieten hem opzij... om in de grond waar hij gestaan had een kuil te kunnen voeten. De toehoorders keken ontsteld toe. Ze rekten zich de halzen om beter te kunnen zien wat er plaatsvond, want het was niet voor ieder even begrijpelijk. Maar heer Bommel begreep het wel. Hij staarde vol ontzetting naar de boom die zich naast hem verhief. En hij begreep plotseling dat de toekomst er duister uitzag. Pableu! Deze uh, bommel verknoeit mijn gazon met zijn ordinaire plantwerken. Er is u niet om voorbeelden gevraagd, Amis. Parbleu. Deze uh, bommel loopt zelfs in de plantenwereld in de gaten. Het is toch frappant? Ik ben benieuwd hoe die die, die groeien. Heer Bommel zit altijd vol grapjes. Het is geen grapje. Die plant is gevaarlijk. En voordat jullie het weten is de hele tuin vol. Daar zijn al nieuwe wortels. Kijk maar. Ah, wat gebeurt er? Bas, wat is dit? De ruige gruizels vatten onze zitplaatsen aan. Ontruimen terrein. Ga Bas. van mijn terrein. Uh, Bonnel, ik wens u nooit meer te zien. Ik had kunnen weten dat uw lezing over tuinieren alleen maar rampsnood zou brengen. Verdwijn, ongelukkige, voordat ik u door mijn knechten buiten het hek laat werpen. Het is vreselijk. Ik ben blij dat mijn goede vader dit niet hoeft mee te maken. Olly, jongen zei hij altijd, laat een ander niet merken wat er in je omgaat. Een heer van stand weet zijn gevoelens te verbergen. En nu staan hier de giegelgaks. Ach, het is mijn eigen schuld. Had ik maar nooit een wens gedaan. Maar nu is het te laat. Oh, ik ben nog nooit zo droevig geweest. Dit is het einde van een heer van stand, als je begrijpt wat ik bedoel. Ik moet gaan verhuizen. Een eenzaam plekje op een onbewoond eiland... is alles wat er voor mij overblijft. Kijk, dat onkruid heeft zelfs mijn fraaie slot bereikt. Zie je wel? Het heeft geen zin. Wanneer ik er vier omhak groeien er vijf voor in de plaats, met uw welnemen. Ik begrijp niet wat hier plaatsgrijpt. Deze boomsoort is mij onbekend, maar het komt mij voor dat ik van een natuurramp mag spreken, als ik zo vrij mag zijn. Het is plotseling begonnen. middag om drie uur zag ik de groei naderen uit de richting van Stuipendrecht. Kunt u deze plant determineren, jongheer? Ja, maar ik doe het liever niet. Het is te pijnlijk voor heer Olly. Ik sta voor een van de zwaarste ogenblikken in mijn leven. Ik heb een gak geplant, Joost, in een gat... dat Tom Poes voor mij gevroed heeft. En nu overwoekert dat domme gewas het hele land... Ik heb gewenst dat het de bommelse gedachte uit zou dragen. Maar het giegelt alleen maar. Wat moet ik doen? Ik sta voor gek als je begrijpt wat ik bedoel. Ik begrijp het. Ja. Het is wel sterk, je, Olivier. Hmm. Toen ik deze boomsoort voor het eerst zag, kwam hij me al bekend voor. Hmm. Maar nu begrijp ik het. Het is hmm. van een bommelse natuur. Hmm. Heel moeilijk uit te roeien als u mij toestaat. Heel moeilijk. Hmm. Toch moet er een manier zijn. Ik weet nog niet goed hoe, maar het moet kunnen. Denk eens even rustig na. Mm -hmm. Verzamel nu eens kalm je gedachten ja. en verzinnen list. Ja. Schiet dat erop. Mm -hmm. Binnenkort is er rommeldam zwart van de giechelgaks. En ik sta overal alleen voor. Ja. Help me nu eens even verzinnen. Ja, ja. Maar doe het vlug. Over een poosje is het misschien te laat. gaat niet, Bas. Dat gelach en giechel om me heen maakt me dol. En ik ben er net van mijn stoel gegooid tot de strook die hier naast me gegroeid is. Waarom doet de politie niets, zou ik wel eens willen weten. De politie staat machteloos, burgemeester. We kunnen die bomen alleen bekeuren wanneer er een speciale verordening gemaakt zou worden. En ik betwijfel of een bekeuring zou helpen. Het is de vraag of dat onkruid hersens heeft. Het lacht nu wel, maar... Lachen duikt niet altijd op verstand. Dat heb ik in mijn loopbaan al dikwijls gemerkt. Hard je mond, slengel. Dit is een ramp. Ik zit hier voor een lelijkert. Waar blijft mijn waardigheid, Bas? Waar is de politie voor wanneer de burgemeester in zijn eigen werkkamer uitgelachen kan worden? Hak die bovel, vlug wat. Dat helpt niet. Als men er één omhakt, komen er twee voor terug. En de plantenziektekundige dienst staat ook machteloos. Lachen is een degeneratieverschijnsel, zeggen ze daar. Weet u wat u moest doen? Nee, als ik het wist, had ik het al lang gedaan. U moet een flinke beloning uitschrijven voor degene die een eind aan deze plaag maakt. Men kan nooit weten. Misschien is er iemand die een idee heeft. Dat is geen slecht, idee, niet slecht. Goed denkbeeld. Beloning uitschrijven. Doe maar, Bas. En ik zal bovendien een paar geleerden inschakelen. Men zegt dat de wetenschap ver is gevorderd in de vernietigingstechniek. Loof een hoge beloning uit, Bas. Ook zonder beloning hebben de burgers van Rommeldam al meer dan genoeg van de bomen die hun huizen binnengroeien en hun het lopen belemmeren. Er zijn er die zout op de planten strooien. Enkele proberen het met muizentarwe en insectenpoeder... En sommigen trekken zich terug in laboratoria om iets nieuws uit te vinden. Maar de meeste rommeldammers nemen gewoon maar hun bijlen en beginnen te kappen. Helaas, het is een vruchteloze bezigheid. Wanneer een van de houthakkers trots bij een gevallen gakboom staat, kracht verzamelend voor een volgende, schieten de wortels reeds weer uit het plaveisel omhoog. En voordat zo'n gichelgakbestrijder van zijn verbazing bekomen is, wordt hij reeds ter aarde geworpen om plaats te verlenen aan nieuw gewas. Het zal de oplettende luisteraar dan ook duidelijk zijn dat deze ware geschiedenis op het dieptepunt is aangeland. Het is eenvoudig genoeg om zo'n gaggroei te ontketenen, maar hoe komt men eraf? Excuseer, heer Olivier, hier is professor Prillewits. Hij wil u spreken. brillewitz is zijn naam. Men heeft dan eindelijk de wetenschap ingeschakeld en de spoor voert mij tot u. Daar ben ik. Ach ja, daar bent u, ik zie het. Wat gaat u doen? Vertel mij alles. Oeh. <lacht> oh, wat is het fijn om Marietje correct te zijn. <lacht> Dat is er van mijn wens terechtgekomen. Het is vreselijk. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ach, zo. de zaak is mij klaar. Alles berust op een technische fout. Een technische fout? Klaar. Zijn de giechelgaks het gevoel van een technische fout? Wat is die fout? Vlucht dan zal ik hem laten herstellen. Zo gemakkelijk gaat dat niet. Als ik het goed begrijp... moeten die bomen de bommelse gedachte uitdragen, nietwaar? Maar door een technische fout is het de wachelse gedachte geworden. Volgt u mij? Ja, ja, dat is precies wat ik al dacht... Dat gegiegel is niet bommels, ja. dacht ik. Het is waggels. Uh -huh. Maar wat is nu toch die technische fout? Dat moet er toch klaar zijn. De bommelse gedachte is ja niets volstrekt niets. No, en als er geen gedachte is, dan komt de lol vanzelf. Ja, dat merken wij van de wetenschap dagelijks. Is iets wat ik vergeten heb. Het is iets dat die vreemde oude man zei toen hij wegliep: De lol komt vanzelf. Dat zei hij tegen Wannes. Maar wat zei hij nog maar meer? Hij heeft een massa rare dingen gezegd, maar één van die dingen was belangrijk: Zoek de kern. Wacht eens, ik heb het. Zoek altijd de kern. Zoek de kern. Zoek altijd de kern. Dat was het. Ik heb het eerst niet gesnapt, maar nu begrijp ik wat hij daarmee bedoelde. Het is eigenlijk dood eenvoudig. Kom aan. Ik ga meteen aan het werk om een einde aan die giegelgaks te maken. Het is een hardnekkig geval, burgemeester. Alles is mislukt en de beloning die u hebt uitgeloofd heeft ook niet geholpen. Het is natuurlijk prettig dat het ons nu ook geen geld kost, maar dat is het enige lichtpunt. Lichtpunt! Wat betekent een beetje gemeentegeld tegenover deze bende? Is er dan niets dat ons van die ellende af kan helpen? Ik ben bang van niet. De planten hebben een heel bijzonder gevoel voor saamhorigheid. burgemeester. Ze duwen alle andere zaken uit de weg, maar ze helpen elkaar voortreffelijk. Daar zouden wij een voorbeeld aan kunnen nemen. Maar daardoor is het wel een hardnekkig geval. Het valt te verwachten dat het hele land binnenkort uit een Gakwoud zal bestaan. En dat zal grote bezwaren geven met de belastingaanslagen. Beloning Voor degene die een einde maakt aan de groei van de giechelgaks Ja ja, dat is een mooi aanbod Maar het heeft niet mogen baten Men heeft gehakt en gezaagd en allerlei vergiften uitgestrooid Zonder dat het hielp Ik zit nog met twee gros anti-gakpoeder Onverkoopbaar, waardeloos En wie is de dupe? De middenstand, de kern Gaat u ook hakken, jongenheer? Dat heeft geen zin hoor ik heb het zelf geprobeerd. Want het rondbrengen van mijn waren wordt steeds moeilijker. Maar helpen doet het niet. Uh, wilt u het niet eens met de uh, anti-gakpoeder proberen? Ik, ik zou een speciale aanbieding kunnen doen van... Uh... Nee, nee, dank u wel, Grootgut. Ik, ik heb een ander idee. Ik ga de kern zoeken. De kern? Doe je mee? reuze enig hoor. Meedoen? Aan wat? Aan het lachen natuurlijk. Ik heb nog nooit zo'n pret gehad. Echt enigjes. Nee, ik zoek de kern. De kern? Wat enigjes. Heer Bommel zat in een gemakkelijke stoel die hij naar de zolder van Bommelstein had laten brengen. Zijn kamers waren zo volgegroeid dat er voor hem zelf geen plaats meer was. En nu hokte hij vol zwarte gedachten tussen de hanebalken met een doek om de oren geknoopt om het gelach niet te horen. Hier is uw thee, heer Olivier. Het is de laatste, vrees ik. De kruidenier kan niet meer komen omdat de weg naar de stad dichtgegroeid is. Ik hoop dat het u mag smaken. Met u welnemen. Smaken? Mij smaakt niets, meneer Joost. Het leven heeft zijn smaak voor mij verloren, als je begrijpt wat ik bedoel. Ach, ik ben alleen maar blij dat mijn goede vader dit niet hoeft mee te maken. U bent te somber als u mij toestaat. Mm. Er is een middel om van dit gelag af te komen. Mm. Het schoot me te binnen toen ik het water op de thee deed. Wat schoot je te binnen? Ik voer het mij af. Waarom lacht de Gak? En ik antwoordde, omdat hij geen gedachte heeft om uit te dragen. Ik hoop dat ik mij duidelijk uitdruk met uw welnemen. Ja, ja, ja, uh, ga verder. Als ik zo vrij mag zijn, schoot het me toen te binnen dat de gak uw gedachten moet uitdragen. En toen dacht ik, hier Olivier zou een gedachte moeten zoeken. Mm -hmm. Dat kan toch zo moeilijk niet zijn, nee, meen nee. ik. Men gaat rustig zitten en men haalt ja. even diep adem en, floep, daar is een gedachte. Als ik mij zo mag uitdrukken. Ja. Natuurlijk, een heel goed idee. Ik had het zelf kunnen verzinnen. Maar uh, hoe breng ik die bomen mijn gedachten bij? Dat lijkt me heel eenvoudig. U gaat gewoon naar de allereerste gakboom toe. De plant die u het eerst geplant hebt, die staat door zijn wortels in verbinding met alle anderen. Als ik het wel heb. Dus die draagt eigenlijk uit... Met uw permissie. Wat een idee. Ik ga gewoon naar de allereerste Gak om hem mijn gedachten bij te brengen. Dan houdt dat domme Giegel vanzelf op. Want waarom zou hij verder lachen als hij een hoogstaande bommelse gedachte heeft? Hmm. Alleen moet ik nu toch wel even weten wat die gedachte is. Iets moois en dieps, dat spreekt... Het is beter te geven dan te nemen, bijvoorbeeld. Of men kan beter bedrogen worden dan zelf bedriegen. Dat zei mijn vader altijd en daar houd ik mij aan, al is het soms moeilijk. Heer Bommel zocht moeizaam zijn weg tussen de stammen door... Op zoek naar de grootste en oudste van alle giegelgakken. Hij wist niet dat Tom poes die al gewonden had, zoek de kern, zoals die oude man zei. En jij bent de kern. Als ik jou omhak, zal het vlug afgelopen zijn met dat gakgedoe. Huh? Huh? Huh? Huh? Voelen dat ik eraan kom. Het is toch mooi wat een invloed een gedachtendragend heer op zijn omgeving heeft. Nog een kort ogenblik en de hele wereld zal vervuld zijn met mijn denkbeelden. Ach, dat zal een mooie tijd worden. Men zal glimlachend naar de gak luisteren en zeggen: Halt! Wat doe je daar? Hou op! Ik hak de gak om. Als ik de middelste van alle bomen om heb gekapt, is het ook met de rest afgelopen. Want dan hebben ze geen verband meer en dan gaan ze elkaar uitvroeten. U zult het zien. Ik wil dat niet zien. Ik heb een mooie gedachte en die moet worden uitgedragen. Geef hier die pijl. Oh, het heeft gewerkt. De GAK is tenslotte maar een voze boom die losjes in de grond staat. Een voze boom? Ja. Zo spreek je dus over de edele plant. Ja. Een voze boom die losjes in de grond staat. Ja. Het is meer dan ik kan verdragen. Dit is het droevigste wat ik ooit heb meegemaakt. Al dit mooie gewas dat mijn gedachten had kunnen uitdragen... ligt hier zomaar als oud vuil... Hm. Ach, de wereld is toch al zo arm. En nu dit nog. Niet zo somber. Er is eindelijk een einde gekomen aan dat domme gelach. Oh, nee. En het is helemaal de vraag of uw mooie gedachten nog mooi zouden zijn geweest... als men ze dag en nacht zou moeten horen. Oh. Als u begrijpt wat ik bedoel. Huh? Zei jij als u begrijpt wat ik bedoel? Ja, maar ik zei nog meer. Ik zei ook... Ik wens niets meer te horen. Hier gebeurt iets raars, heep. Ja, baas. De giechelgaks vallen. Dat zie ik, Ezel. Maar dat is niet gewoon. Dit betekent het einde. Het is afgelopen met dit bos wanneer ze elkaar beginnen om te gooien. <laughs> Mijn best. Ik ben beu van dat gelach. Jij zult het nooit leren. Ik ruik zaken. Zaken? Superzaken. Ik snap niet wat je bedoelt, baas. Kom eens, sukkel. We moeten die vallende bomen voorblijven. Ah, voorblijven. We moeten terug naar de stad. Vlug. Denk eens aan wat een hout... over een poosje ligt hier een vermogen aan hout. En van wie is dat? Van wie? Ah... Ja, ik snap het al. Van jou? Natuurlijk. Wat een idee, baas. Oh, super, hoor. dan met die woningnoten en zo, we zijn binnen. Maar hoe word je eigenaar van altijd hout? Ja, Zou je wel zien? We gaan naar de burgemeester. De burgemeester? Ja. De val van de Gaks was nog niet tot de stad Rommeldam doorgedrongen... zodat daar nog steeds een zorgelijke stemming heerste. We moeten de stad ontruimen! Het gaat zo niet langer! We moeten iets doen! We kunnen de stad niet zomaar ontruimen. Dan moet er eerst een noodtoestand worden afgekondigd. Artikel 729a van het wetboek van gemeentevormen. Onzin! Dit is een noodtoestand. Afgekondigd of niet. Het is maar alles waard om van het gewas af te komen. Bravo. Dan kunnen we zaken doen. Ja. Huh? Het kost u niets om van die giegelgraks af te komen. Integendeel, ik bied u een florijn wanneer ik alle bomen mag hebben. Is dat een aanbod of niet? Dat is een aanbod. Bedoelt u dat u de bomen hier weghaalt? Want wanneer ze uw eigendom zijn, dan kan de gemeente natuurlijk niet toestaan dat u ze hier laat staan. Dat zou te gek zijn, nietwaar? Maak je geen zorgen. We halen de bomen weg. Zaken zijn zaken. Zaken zijn zaken. Deze zit vol, baas. Rijden maar! Wat doen jullie? Wat ga je met die gaks doen? Dat gaat je eigenlijk niets aan. Maar het is een eerlijke zaak, niet waar? Hiep? Ja, ja, baas. Eerlijk als goud? <lacht> superzaak! Juist. Daar mag je best weten dat wij we bezig zijn om mijn bomen naar de opslagplaats van Super Co.'s houthandel te brengen, jochie. Ja, Super Co. Ja. Jouw bomen? Maar dit zijn de Giegelgraks. Die ik door een list onschadelijk heb gemaakt. Ze zijn helemaal niet van jou. Oh. Ik heb ze gekocht van de gemeente. Hm? Nou, jij weer. De gemeente. Hmm. Burgemeester. Burgemeester. Ik kom mijn beloning halen. Wat kom je halen? Mijn beloning. Ik heb u van die gichelgaks afgeholpen, want ik heb de middelste van al die bomen omgehakt en daardoor hebben ze elkaar ontworteld en daarom heb ik nu recht op die beloning. Tut, tut, de gemeente heeft zojuist alle bomen verkocht aan een paar flinke zakenlieden hm? en daarmee vervalt die beloning natuurlijk. Hm? Dat spreekt de heer Poes zou eens met de firma Super en kunnen gaan praten. Dat zijn een paar frisse, ondernemende heren... en misschien willen die hem een beloning uitkeren. Maar van gemeentewegen kan daarvan geen sprake zijn. Er is geen bewijs van hetgeen hij zojuist beweerde. En de overheid subsidieert slechts wanneer er een prestatie geleverd... subsidiair bewezen is. Ten tweede zegt het betreffende artikel... dat, zo treffend in het derde deel van de gemeenteverordening... het recht op een beloning vervalt wanneer de oorzaak... Die ten grondslag lag aan het uitloven van die beloning, Goed. heeft opgehouden te bestaan. Ja. Ten derde schoonweg in uit. het volkshuis. Schij maar uit. uit, ik begrijp het al wel. Het landschap om de goede stad Rommeldam bood een troosteloze aanblik. Want de Giegelgraks hadden alle plantengroei uitgeroeid om plaats voor hun eigen soort te maken. En nu de Gaks zelf ontworteld waren, lieten ze slechts een kaal landschap achter. Hout was schaars geworden. En hoewel het grakhout tamelijk hol en voos was. Koal, voldeed het toch heel goed voor nieuwbouw en krantenpapier. 20 kuub. In koal, komt in orde. Nee, de prijs is zojuist gestegen. Koal, ja. ja, de grak schoeien me niet op de rug. Koal, en als ik niet oppas, zal er een tekort ontstaan. Super Hathandel. Supranko Hathandel. Supranko Daar liggen ze. De wereld had zo prettig kunnen zijn. Vol vriendelijke en hoogstaande uitspraken van een heer van stand. En in plaats daarvan is het een kale boel geworden. Ach ja, zo vergaan alle grote denkbeelden. Gak, Gak. Dag Gak. Wammes, ga je op reis? Wil je niet even binnenkomen? Ik heb geen tijd, ik ga naar een ver land. Want als ik hier blijf, word ik ziek. En dan ga ik dood. Het is ons beiden tegengelopen. Er zijn geen mooie gedachten en er is geen pret meer. Ha. Maar Joost heeft net de maaltijd klaar en daar zit ik nu alleen voor. Ha. Dat is heel eenzaam en droevig. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ik heb heus geen tijd. Bedankt voor het aanbod, hoor, maar ik heb geen trek. Ga. Dan ga ik maar alleen eten. Gaak. Dag je Olly. Ik kom eens kijken hoe u het maakt. Want tenslotte is dit avontuur goed afgelopen en uh, nu behoort u een feestmaal te geven. Feestmaal? Ja. Er is geen reden voor een feest, jonge vriend. Alles is even kaal en akelig, als je begrijpt wat ik bedoel. Iedereen heeft mij in de stik, laat nu ik mijn gedachten niet kan uitdragen. Maar kom binnen, Tompoes. Met z'n tweeën kunnen we proberen er het beste van te maken. Proost! Huh? De zwerver? Excuseer, heer Olivier. Deze... heer kwam door de achterdeur binnen en... weigerde heen te gaan. Ja. Natuurlijk. Ge zult een hongerig zwerver toch geen deel van uw overvloed weigeren. Oh, dat is het toppunt. Heel juist. Dat is het toppunt. Er is gevroed. Er is uitgedragen. De kern is gezocht en gevonden. Nu is er niets meer over dan de zaken van super en co. Dit is de gang der dingen. Olivier, dat is levensloop. Mm. Mm. Het moet een mooie voldoening voor je zijn... om daarin je aandeel te hebben gehad. Een mooie voldoening. Ach ja, zo zijn wij, pommels. nu eenmaal...